AFC stond met rust 1-0 voor bij Overbos. En uh, het is spannend bovenaan in die tweede periode waar Zand van Duur voor strijdt om eventueel periode kampioen te kunnen worden. Een heel klein zielig daar jongetje die probeert nog even wat zand tegen die bal aan te schoppen. De bal ligt nu op zijn plaats. De Haan gaat zich opstellen om die bal te kunnen gaan nemen. De scheidsrechter geeft nog wat instructies voor spelers dat ze niet binnen de lijnen komen. Daar is het fluit signaal. De Haan neemt ze aanloop. En de schuift hem niet weer. De keeper stopt op die pakt hem nee. gewoon. Wat een vreselijk slecht genomen penalty. Een schuivertje. Echt een schuivertje. Dan schiet ik nog harder. Dit had niet vermogen. Dit had gewoon 1-1 moeten zijn. Nu is het eigenlijk, denk ik, toch uh, Monica, Monica dam dat aan het langste eind gaat trekken. Het is niet anders. Uh, ik kom straks weer terug met de volgende reportage. Dankjewel, Joop. Wat een teleurstelling. We, we worden we er niet vrolijk van. Ik kan niet weten hè, dat de penalty gehouden werd. en dat SV Soft er niet in slaagde. om een 1-1 gelijkspel uh, te creëren. En dan kom ik aan met zo'n vrolijke plaat achteraan. Joh, de Dorsday Day en de Pins. En shine up! FM Volgens Zandvoort en de regio. Inmiddels uh, bijna 10 minuten over 4. Welkom bij het derde uur alweer. Ja, welkom luisteraars. Het laatste uur uh, gaat, is alweer ingegaan. en uh, met de actualiteit van het voetbal. Maar uh, ja, ik denk dat Joop zijn maar uit moet doen. dat hij maar mee moet gaan doen. Want, uh, ja, hij kan uh, het, het beter. Dus uh, het ja. Lijkt, lijkt nergens op. Maar, maar ook niet. Oké, okay, nou, de, door al die actualiteiten en door het Café 4 Golf toernooi... ...hebt u van ons in ieder geval nog de laatste uur te goed... ...de bioscoopprogramma uh, van Circus uh, Zandvoort. En er is volgende week weer een cinema-nostalgie. Daarover later meer. En een goze vrouwen natuurlijk. Goze vrouwen is al. En er nog... zijn mannen die er al voor de tweede keer nee. heen gaan. Ja, maar die begrepen Die begrepen de eerste keer het niet. Nee. Dan gaan we nog een keertje, weet je ja, wel. begrepen. Nee, goed. En uh, kwart voor vijf hebben we natuurlijk nog het gedicht van de week. Onder het motto De Zon. Het is ingezonden door een Kor...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 En schitterende buitenopnames van onder andere het Rembrandtplein, het Torberkenplein en de Gracht in Amsterdam. En dan heb ik het over de film van Willem Barel, eh, gespeeld door Wim Zonneveld. De film, uh, u wordt ontvangen met koffie en thee en kijk om 1 uh, uur. De film vangt aan om half 2. In de pauze wordt in de zaal koffie en thee geserveerd.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 En dat was Maroon 5 op de Zandvoorts Radio met Misery. Snel al voor het slot van de wedstrijd van vandaag naar Jopferis. Ja, waar het spel op het moment even stil ligt. De blessurebehandeling bij Monnikerdam. Uh, twee Zandvoorters krijgen een gele kaart. Eentje vanwege die actie. En eentje uh, vanwege het uh, beroemde babbelen. En dat brengt dan bij Zandvoort uh, de score op vier of vijf. Wil ik vanaf zijn gele kaarten. En er zullen er wel weer een paar op scherp staan die dan volgende wedstrijd er niet bij kunnen zijn. Want Zandvoort is na die penalty eigenlijk wel proberen door te drukken. Is niet gelukt. Vallendam uh, moet je mij horen. <laughs> Monnikerdam, uh, dat heeft uh, eigenlijk het beste van het spel. En...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 ...te weinig heeft om hier iets te kunnen doen. De bal kan moeilijk in de ploeg gehouden worden. Dat proberen ze wel, maar dat gaat niet. En dat is het eeuwige makker van Zandvoort. Altijd weer die bal kwijt. Altijd weer die bal kwijt. Daar wordt toevallig Hens gemaakt door een speler van Monnekerdam... ...wat ook gefloten wordt voor Hens. En dat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 en Jonkeur, de hele ongelukkige Jonkeur, die dus die henstal maakte eruit, die penalty kwam, die gaat die bal nemen. Hog in het doelman. Michel Daan kan er niet bij komen. zo'n Berg. Berg, die zet, probeert ervoor te zetten. Nee, dat is mijn nou, kuil nu weer. En daar uh, Michel Menjo, daar gaat die komen, gaat die komen, gaat die kappen! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. dat scheelde heel erg weinig. Allerlei protesten van Monica Dommers. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik denk dat ze denken dat hij buiten spel stond. Maar uh, ik, ik zag dat uh, Michael, uh, Michel Armenio van achter de lijn weer erin kwam. En toen kreeg hij de bal. Dus het zou best kunnen dat het inderdaad uh, buitenspel was. Maar dat maakt niet uit. Uh, de scheidsrechter zag het niet. Het is nu een, een, een intrap van die keeper. die zojuist uitgeroepen is tot man of the match voor Monokkendam. En nu gaat er gewisseld worden. Natuurlijk, uh, heel veel tijd gebruikt men daarvoor. Applaus voor degene die gewisseld had worden. Ik kan niet zien welk nummer dat is. Ik, het is ook niet zo heel erg belangrijk eigenlijk. Er wordt gewoon gewisseld bij Monnikerdam en dat is dan nu gebeurd. En dan kan het spel verder gaan. Het dus schijzer te blazen inderdaad. En de keeper zal die bal in het spel gaan brengen.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 Nee, hij gaat naar de vet. En die gaat nu naar Pet, uh, Jan Sonneveld. Sonneveld. Naar Patrick Koper. Nee, Patrick van der Oort is dat. En dat is Patrick Koper nu. Die geeft een Aperunders, zoals het heet, rugby. En wordt weggekopt door uh, Van der Oort. Van der Oort naar uh, Aardewerk. Aardewerk speelt die bal. En gaat hij in de hand van een verdediger van uh, Monnikerdam. Gaat die bal uh, naar de grond. En dat betekent dat San van de weer een vrijst op mag nemen. Ook weer zo'n 30 meter of 35 meter. Van het doel van Monnikerdam. En het doel, dat, uh, dat, uh, dat komt maar niet dichterbij. Uh, het heeft wel de gelegenheid natuurlijk gehad door middel van die penalty van Michel Daan. Heel slap en dom ingenomen. Uh, dat zeg ik gewoon, dom. Heel erg dom. En uh, dat was eigenlijk een grote kans voor Zand. De bal is nog steeds niet uit, het, uit de melee. Daar komt hij hoog onder. Patrick uh, Koper probeert Koper, daar uh, puil aan te spelen. Dat gaat niet. Uh, dat is een hele snelle uitval voor.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 Uh, is uh, in ieder geval uh, yeah, boven zandvoort geëindigd. Maar nu moeten ze afwachten wat uh, even kijken, AFC oce, heeft gedaan. Oce. En wat ook wat uh, Asmir heeft gedaan. Want Asmir heeft uh, vier punten minder en heeft één wedstrijd minder gespeeld. Uh, dus dus nee, nee, vier punten was er nog met twee wedstrijden minder gespeeld. Daar is nu één van gespeeld. En ook Monikadam is nu klaar. Uh, ik weet niet wat Asmir heeft gedaan. Als Asmir twee keer wint... Dus ook nog die laatste wedstrijd, dan is Aalsmeer alsnog uh, periodekampioen. Heeft AFC verloren dan, en Aalsmeer uh, wint niet, dan is Monnikendam periodekampioen. Sommige heeft kans. ook niet in de eerste en ook zeker niet in die laatste periode. Want daar hebben we vier punten uit zes wedstrijden, en er is absoluut te weinig om periodekampioen te kunnen worden. Oké, okay, dankjewel Joop uh, Even voor, uh, voor jou ook Stamvoort 4 heeft uh, ook verloren helaas vandaag Ja, er zijn de laatste dag toch wel mee bezig geloof ik hè? Ja, 6 heeft ja. verloren tegen RK Oeh, Dan moet je niet bij Luc omkomen oh, Nee, dat, ik kom niet in de buurt bij hem hoor Nee, dat vindt hij niet leuk Oké okay, Joop, dankjewel hè Hartstikke bedankt Oké okay, jongens, graag de volgende keer Volgende en... keer is het weer uit Oké. Okay. nummer 2 van de competitie ZOB Of het wel En dat is volgende week? Ja, volgende okay, week Oké, dan spreken we jou volgende week We bellen, we bellen Dankjewel, Joz. Hoi. Well look about, look about, look about, look about. Oh we. Oui. Look about, look about, look about. Oh we. Oui. Oh ah, oh ah, we. Oui. Well she's so fine, fine, fine. She's so fine. At the I want the world to Banken bij CFM. Ja, ja. ja Lafuente, samen met het Rozenberg-trio. Wat een combinatie is dat, hè? Kidara! Een plaatje van het verleden jaar alweer. Daarvoor trouwens, uh, Ripetits. Ja, gauw al. Uh, Ripetits. Want uh, even afgelopen woensdag was een schitterend. Uh, ja, ook op locatie. CFM uh, de vinyljaren met uh, Ruud Jansen. Uh, het eenjarige bestaan, natuurlijk. Het eenjarig bestaan. Dat was een hartstikke leuke, uh, leuke locatie-uitzending. En uh, er waren een heleboel mensen uit Haarlem, die dus al vaste luisteraars zijn van het programma. En uh, het was een hele gezellige boel. En daar was Riet Petit die kreeg ik ook nog van vroeger. Dus... De repetitie Dus uh, vandaar dat hij uh, even tegen horen werd ah, oké okay. Goed. De twee berichtjes even betreffende Café Oomstee. Aanstaande vrijdag 8 april schrijft hij jazzliefhebber. Schrijf het vast in de nieuwe agenda. Want dan begint om 9 uur weer een jazzconcert met Lils McIntosh. En dat belooft weer uh, helemaal uh, lekker swingend te worden. Want Menno Venendaal zit achter de drums. Tom Kwakkernaat aan de contrabas, Nick van der Bos op piano. En niemand met dan Kloes van Mechelen op sax. Aanstaande vrijdag om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 meer van weten, kijk dan op vrienden omstee, apenstaartje, hotmail.com van omstee, apenstaartje, hotmail.com. Oké, okay, en niet te veel drinken dan, hè? want uh, dan moet je blazen in de afloop, ja. dan kom je er geen tegen ja. en dan ben je de peanuts, dus uh, pas daarmee op. blazen voetbaltoernooi, wat leuk hoor, zei ja, hey, lief. leuk idee. Ja, ja, he, Helemaal goed. Organiseren van alles. Hé, hey, wat de zomerse klokken zijn dit? Ja, de zon schijnt op. Jennifer Lopez. How this night is gonna be just a touch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 1984 alweer, 1984, dat was uh, Split Dance en The Message To My Girl. En in de top 40 heeft hij plaats nummer, nummer, nummer 13 maals. Oké, okay, oké. Okay. En verder is hij niet gekomen, want het is het ongeluksgetal natuurlijk. Hè? Dus, uh, mm. Vandaar. Vandaar. Even wat uh, los uh, sport- en voetbalnieuws. Uh, vanavond natuurlijk de ontknoping in de, in de vaderlandse uh, voetbalcompetitie. Uh, want dan uh, hebben we PSV tegen FC Twente. Oh.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 En wat heb jij over de volgende plaat te melden? Niks, hè? niks helemaal niks. Bij nou gaan we gewoon luisteren. We oh. staan heel <laughs> dit? luisteren. heel anders. We gaan verzingen. Die zal me Betsy even En <laughs> donker, balvallig <laughs> en koud. Of Betsy, kan ook. Wie? Benny, Benny, Berry. Benny, Benny, Benny, Benny. Benny, Benny, Benny, Benny, Benny, En versleten zijn Betsy haar kleren. Ondanks die kleren hoort Betsy bij mij. Thuis wil geen mens van mijn meisje iets weten. Toch gaat mijn liefde voor haar nooit voorbij.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 Ster vond men haar in de rivier Betsy, ik hoor toch bij jou Nooit wil ik een ander als vrouw Mijn geluk is voorbij Jij bent niet meer bij mij Betsy, straks kom Amen.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 Een een ja, ik word een ja, hele dag. Dat moet af. zo meteen weer gebeuren, hè? Ja. Oeh, spannend. Oh. Wat een spanning bij Siervent. shy, Coltrane, Cold Rain en like I liar En dat was hem alweer, hè? Het zit er eh, alweer bijna op? Ender plaatje wat betreft deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Maar blijf u luisteren, want de jongens van Entertainment for You zitten alweer klaar. En Rudy Nicola hey. zit aan de microfoon. Dat wat dacht hij. Althans, dat dacht ik. Dat dacht jij <laughs> Jullie, wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Uh, nou, we gaan het sowieso even over hebben over Frank Daanen. Je hebt een uh, sekstape gemaakt, maar er zit een luchtje achter. Oh. En we gaan het natuurlijk even hebben over het succesvolle programma Beste Zangers van Nederland dat het uh, dit uh, moment bezig is, tenminste vanavond. Ik ben wel heel benieuwd, hoor, wat jullie over die sekstape uh, hebben. Ja, nou ja, Er is nieuws. Uh, ik denk dat de meeste mensen het weer weten, maar we nee, hebben een fragmentje. We niet maar we gaan er niks zeggen. Dan nee, moet je nee, luisteren. Nee, nee, gewoon luisteren. Dat was shocking. Het was gewoon shocking. Shocking. Yes. En uh, jullie hebben goed nieuws voor volgende week, hè? Mogen... Is dat zo? Ja, Dat komt Roy straks nog. Oké, okay, ik weet van. Niks. Volgens mij mogen jullie kaarten weggeven voor. Een... Oh ja. Geweldig even Ja, klopt. Ja. Maar dat is volgende week, hè? Ja, klopt. Komen we volgende week op terug of jullie misschien al straks in jullie eigen ja. programma. Oké, okay, jongens, veel plezier straks. Dank je wel. Rob, ja. hartstikke bedankt, jongen. Ja, ook ja, bedankt. En dat was geweldig. Je hebt je goed doorstaan. We, we moeten wel even, even nabespreken, want uh, dat gaan we zeker doen. Dat gaan we gaan zeker gegaan. doen, luisteraars. Maar wij zijn er volgende week zeker weer. Tot volgende week en bedankt we we voor het luisteren. Dag. Doei.